Jellef is er met het NOS Journaal. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 223 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. Steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam scoren wel een voldoende. De schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umea in. Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtste. Het coronavaccin van CureVac blijkt slechts 47% effectief te zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Duitse farmaceut laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een effectiviteit van 70%. CureVac zou in het vierde kwartaal vaccins gaan leveren, maar die levering komt nu mogelijk in gevaar. De EU heeft een bestelling van 450 miljoen doses uitstaan... mits het vaccin wordt goedgekeurd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het strafrechtelijke onderzoek... tegen ex-veiligheidsadviseur John Bolton stopgezet. Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld... in zijn boek over zijn 17 maanden in het Witte Huis onder president Trump. Bolton schreef dat Trump zijn eigen belangen boven die van het land stelde... De regering Trump probeerde eerder publicatie te voorkomen. Ook werd met een civiele zaak geprobeerd het geld dat Bolton met het boek verdiende terug te vorderen. Ook die zaak is stopgezet. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers waren al akkoord. Nu ook de FNV akkoord is, wordt de kans groter dat het ser advies naar het kabinet gaat. Het weer, het koelt langzaam af. De temperatuur ligt vannacht tussen de 17 en 22 graden. Overdag is het in het hele land tropisch met zo'n 30 tot 35 graden. S'avonds en s'nachts kunnen er stevige onweersbuien vallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Ze neemt mijn gedachten zover Next day, het is niet te geloven In de stad, ze komt langs langsgelopen En ik stak naar adem als ik haar zie Hyperventilatie Niet, chic wil een relatie Maar daarvoor heb ik tijd niet Leven in een illusie Een andere dimensie Is op maar een conversatie Het weer. Keep Keep Keep Keep Keep Keep It ik de mijn ventilatie, ik de mijn de de de de ik de de de ik de de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 Changes beyond my grasp Things I'm sinking in Het is het. Samen voor de buis, de spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met stuk TV dus alle drankjes staan ik koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor. Ga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 Zeg het